In het noorden van het land heeft het openbaar vervoer ook vanochtend last van de winter. In Groningen en Friesland vallen treinen uit. Door kapotte wissels of treinstellen staat op de website van NS. De bussen in het noorden blijven tot zeker dit moment binnen. Q-bus dacht om 9 uur weer te gaan rijden. Maar vindt de omstandigheden op de weg nog niet betrouwbaar genoeg.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 with your body Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM. Ed, ja, we... Ed, Sheeran. Ed Sheeran, was dat met The uh, Shape of Ja, here. we zijn inmiddels de tweede uur binnengekomen. Tweede uur al, Hans. Het is uh, zes over uh, elf. Ja, en uh, ja, nou, tegenover ons zitten Hilly uh, Jansen, Jansen en uh, ja. Gilles Kok. En uh, we gaan praten over uh, wat er gisteravond allemaal is. Uh... Nou, niet alleen over gisteravond natuurlijk. No, sorry hè. hoor, Hans. Nee, maar ja, we gaan het nee, meer uitgebreid hebben. Gisteravond ja, gaan... hebben we al behandeld. Gisteravond was, nou ja... Hij is geweest, dus... Uh, weg geweest. Ja. Ger is er nog helemaal vol van. Ja, het, ik vond het, het zo het, leuk. Die willen het alleen maar over gisteravond hebben. We ja, ja. hebben ja. Ja. Ja. nog meer kaartjes, Ger. Ja, ja oh gelukkig. Hey, er zijn de, nog voorstelling voorstellingen vandaag. Dus, uh, het was de eerste voorstelling. Uh, hoe is het in jullie ogen gegaan? Deed ja. alles het, uh, nou, jongen, alles het. Was, het. Uh, ja, ik was er niet bij, maar... Ik, ik heb uh, vanmorgen zitten appen naar wat mensen. Ik ben trots, blij, maar ook opgelucht. Ja, Het ja, dat dat was goed. Uh, een, een hele leuke, sfeervolle avond. Oh, maar uh, vooral voor ons heel belangrijk. Uh, het licht viel niet uit, uh, de verwarming brandde. Nou ja, dat bedoel dus, ik, ja. Het is ja. eigenlijk allemaal best wel goed gegaan. En het ja. leukste nou, dat was mooi, ja. dat iedereen het heel erg leuk vond. Het, het was heel succesvol. Ja. Ja. Ja. ja, ik hoorde regelmatig de zaal uh, gaten lachen. Ja, ja en, absoluut. En, uh, leuk. Ja, leuk. Ja. Ben je er geweest? Want, nee, ik ben er niet bij geweest. Ik ja, dat zei je achter de schermen bezig geweest... en ligt nou even plat uh, vanwege yeah. de koudheid. Ja. Maar uh, wat Gilles net zei... die zorgen, die hebben natuurlijk uh, gedeeld. En, en dan tuurlijk. is het ook van... Uh, wie doet de deur open? En het alarm gaat er ineens ja. aan. En uh, dan word je gebeld door de meldkamer. Oh god, hoe krijgen we dat <laughs> dan weer uit? Dus al die hobbeltjes... die moet je nou nemen. Die schilder, die moet klaar zijn. De, de schoonmaker moet zijn spullen opruimen. Dus ik ben een soort duvelstoejager om dat gebouw ja. maar netjes te krijgen. Ja, ja, ja. Dus ja, het was op gisteren. Het was perfect. Goed zo, ja. dat, dat hoor ik graag. Dat is heel fijn te horen, ja. En de bar deed het ook. Ik, uh, en de heeft ah. het ook. <laughs> Vreselijk gelach allemaal. Ja. Ja. Ja. Het is nog uh, eigenlijk lang geen, uh, geen opening, hè? want die is pas 14 februari. Ja, ja het is, ik, ik wil niet zeggen, mosterd het naar de maaltijd. Maar we hadden natuurlijk al uitgesteld. Ja. En Hildering die. Uh, die wilde toch zo snel mogelijk... omdat zij ook in die uitstelperiode zaten. Mm -hmm. En toen werd het 9 en 10 januari. En dat is best aanpoken. Ja, om dan ik. het allemaal klaar te krijgen. Dus die architect had al gezegd... doe het gewoon in februari. Maar de projectleider zegt... nee, het gaat nee, nu gebeuren. We gaan het nu doen. Ja. Dus het moet een keertje gaan gebeuren. Ja, ja. En vanda Vandaag is de, de Hildering uh, nog twee keer. Twee ja? keer, ja. Ja. ja. En dan morgen hebben we Jazz in Zandvoort. Nee. nee. nee. Ja. Oh nee, ja. Ja, dus raar, nieuw, dat ja, dat duurt nog heel even. Zij dat duurt komen nog in even. februari. Hey, jullie ja. hebben genoeg, ah, okay. genoeg uh, vrijwilligers, geloof ik, hè, die uh, ja, meewerken. Hoeveel zijn het er ongeveer? Ja, we zijn uh, een jaar geleden, ruim een jaar geleden zelf gestart, met de hele voorbereiding al ja. voor uh, dit project. En we hebben gaandeweg een oproep gedaan voor vrijwilligers en uh, een keer een bijeenkomst belegd. En daar kwamen ruim 30 man op af. En die Zo. waren allemaal dol enthousiast. Ah. En uh, ook daarna is het nog gegroeid. We zaten op een gegeven moment rond de 40 vrijwilligers. Met name allemaal uh, gastvrouw, gastheerschap. Mm -hmm. uh, en dat is ook wat we nodig hebben. En daarnaast mensen voor uh, techniek. Uh, techniek is een belangrijk onderdeel in het theater. Hadden wij uh, in eerste instantie misschien ook een klein beetje onderschat. Maar dat is uh, het, bijna het allerbelangrijkste. Ja. Uh, dat je goede techniek nou, ja, werkt. Dus we hebben daar uh, een groepje vrijwilligers uh, voor kunnen samenstellen. Een pool mm. van vijf. Uh, waarvan uh, eentje, de belangrijkste... is Stef Westerburger. Mm -hmm. En die uh, staat een soort aan het hoofd van dat groepje. En die, uh, die heeft de laatste weken... heel hard gewerkt okay. om te snappen hoe alles werkt. Want we hebben ja. een hele nieuwe lichtinstallatie Een hele nieuwe audio-installatie. Ja. Het is allemaal het mooiste van het mooiste. Maar je moet mij niet vragen hoe het werkt. Dus, nee, dat begrijp ik, uh, ik ben heel blij ja. dat Stef daar rondloopt. En dat hij iedereen kan instrueren uh, waar nodig. Hm. Dus uh, ja, we heel veel vrijwilligers. Maar ja. daar, daar moeten we ook op draaien natuurlijk. Dus het is uh, genoeg, alleen ja. maar mooi om te zien dat zoveel mensen er graag bij betrokken willen ja. zijn. En Omdat het volgt, is allemaal uh, onder, de, onder de noemer van de Stichting Beleefd Zandvoort. Uh, nou ja, het pand is altijd van de gemeente geweest en ja. gebleven. Uh, de invulling wat vroeger Theo deed, die iedereen wel zo'n een beetje kent. Theo is met pensioen gegaan, dat is het verhaal. En uh, daar moest iemand anders de exploitatie gaan voortzetten. En uh, daar zijn wij inderdaad op enig moment in de, uh, op, op de lijn gekomen. En uh, inmiddels zijn wij de exploitant. We hebben een contract afgesloten met de gemeente. En, en, uh, de zijn en wij zijn stichting Bleef Zandvoort. Ja. En die bestaat dan weer uit Hilly naast me en Jant uh, uh, en ik. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Okay. Met z'n drieën. Het grappige is, Theo die komt dus binnen terwijl wij aan het dweilen zijn, enzovoort. Mm -hmm. En dan staat hij daar met Sias. En dan zegt hij: Wat ik eigenlijk wel raar vind, is dat ik geen uitnodiging heb gekregen voor de opening. Nou, die opening is dus echt voor iedereen. We gaan geen uitnodigingen sturen. Nee. Maar ik ga jou een uitnodiging sturen. <laughs> maar met die man kun je gewoon een, een hele show vullen. Ja. Ja, hij ja, heeft zoveel het. te vertellen ja. over ja. de krocht. en wat dat grappig, Wat er allemaal is geweest. Ja, hij is en... ooit een keer hier geweest om daar een wat dingen over te vertellen. Ja, ja, hij nee. wilde het eigenlijk allemaal niet. maar nee, hij is er heel erg er ja. uh, ah. op de achtergrond. Ja. Maar uh, als hij een keer uh, gaat praten, nou, een waterval. Ja, ja. En allemaal hele leuke anekdotes. Ja, nou, hoop ho ho ho meegemaakt. Ja. Hé, hey, Hilly, jij doet uh, de invulling van het programma ja. eigenlijk, hè? Ja. Uh, programmeur, nou ja, bijvoorbeeld ja, bij Mooie klein... titel, Prachtig, ja. maar ja, goed, bij kleine komedie uh, zijn er goed betaalde krachten uh, mee aan het oh, ja. werk. Nou, dat Nee, wij zijn, <laughs> wij zijn gewoon maners van alles. Nou ja, dat bedoel ik, maar... Het is natuurlijk niet makkelijk om een, om een, om een goed uh, programma neer te nou, Ja, je, je moet natuurlijk ook kijken waar komt het publiek op af. Is waar. Uh, het, het is een loopend seizoen, dus het was best moeilijk om nog wat namen naar Zandvoort te krijgen. Huh. Maar dan krijg je weer dat netwerk in Zandvoort. Wij kennen één iemand, Sebastian Pelen, die werkt voor Kikproducties. Uh -huh. En die zit heel dicht bij de bron en die weet ook ja, wie, ja. wat wie... En, ja, ja. Uh, wat dan eventueel zou aanslaan. Ja. Nou ja, Neil Gunjelli zit weer bij een ander impresariaat. Dus je moet wat impresariaten om je heen verzamelen. Ja, daar, en ben, en je, gaan... daar ben je nu mee bezig. Ja. Nou, het is, het is aardig aan het lukken. Ja. Ja. En we hebben toch leuke namen. Ja, okay, ja. Hans, Hans Dorderstein. Ja, ja, ja. Dorderstein is natuurlijk ja. goed. Maar ja. Ja. Ja. Ja. weet je, dan, dan gaat hij zeggen: van ja, ik wil wel komen via zijn impresariaat. Maar ik moet mijn eigen technicus hebben. En die kan dan niet. En zonder technicus komt hij niet. Dus het is ook een vorm van ja. onzekerheid. Maar hij ja. komt wel, toch? Neem ik aan. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja, maar ik, bedoel, he voor... kaart, ik heb een kaartje. Ja, die, ja, die was de nee, maar... eerste, zag ik al. Ja, Voordat zij dan ja zeggen, ben je eerst weken ja, aan het wachten. En wat kost een kaartje voor hans dorenstein 19,50. Kijk dan. Goed zo. Ja, ik wordt het wordt al ingevuld. Toevallig heb ja. ik ja. het gisteren... Nee, gisteren maar niet dit niet het op doen. zich vind ik dat niet duur. Nee, dat valt mee. Ik heb het gisteren nog een keer opgezocht, want ik wilde dat voor uh, Lucky Bone. Ik weet niet of je die kent, die is blind. Ah, ja. Hij zei, nee, ik, ik kan dat niet met mijn telefoon. Ja. En, uh, ik zei, nou, ik, wil probeer, een ik ja. probeer wel heel snel. Maar hij wil een papieren kaartje hebben. Ik, is dat mogelijk? Ja, wat jij uh, bestelt online, dan krijg je in je mailbox. Een ja, dat ik, maar, en ja, ja, dat weet ik. Maar ja, dat is voor hem ook te moeilijk om... Äh. Ja, dat snap ik, ja. Ja, snap je. Ja, Die <t była> kun je natuurlijk ook nog uitprinten. Uh, äh, dat zou je natuurlijk ook... Ja, nou ja, de kroch heeft ook een hoog in het ja, vaandel. Ja, ja, ja. Een hele mooie traplift hebben we. Oh. Uh, we hebben een invalide toilet. Uh, alles keurig in de kast. Nee, dit is ook een toegankelijk uh, ja, aspect. Ja, ja. En uh, ja, daar moeten we ook goed mee omgaan. Dus, ja. Ja, alles is nieuw voor ons. Als hij ons kan helpen om te vertellen wat goed werkt... dan uh, staan we daar zeker voor open. Ik begrijp het. Dan, uh, heel goed, heel goed. 25, 25 april Frank Kols. Wie is Frank Kols? Nou, dat komt dus ook weer via Kickproducties uh, En kijk maar op youtube filmpje. <lacht> nou, wat je op dit moment heel vaak ziet is Tribute 2. Mm -hmm. Nou, uh, Charles voor, dat zou best eens kunnen aanslaan in antwoord. Zeker. Dus ja. ook dat is een, een try-out. Ik hoop ja. dat de hele zaal vol zit. Nou. Maar wat, wat ik net wou zeggen, mijn telefoonnummer, dat uh, staat op de website. En ik ben natuurlijk gewend om heel klantgericht en uh, op oplossingsgericht... En dat moet je nu echt zijn. Want de mensen die die kaartjes niet voor elkaar krijgen... die bellen allemaal. Mm -hmm. ja, ja, uh, ja. Ik krijg ja. het niet voor elkaar. Ik ben digibate. Uh, ik heb een kortingscode via Hildering... Mm -hmm. En dan sta je bij Albert Heijn al die mensen te helpen. En af en toe dan denk ik van, nou nah, oké. Okay. Maar ik werd ja. ook een keer gebeld van, ja ik sta hier voor het theater, de deur is dicht. En ik heb drie, vijf rollen voorbo bij me. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, wat moet ik daar nou mee? Ja. Uh, nou ja, breng me met mij thuis dan. Maar die ja. zijn niet te tillen, die dingen. Maar voor alle vragen zijn oplossingen. Uiteraard. Ja. Een hey, hey, van, van de leuke hey. namen die jullie ook hebben is Kees van Amstel. Ja. Het is, is dat een stondvoerder nou of niet? Nee, heeft een gewoond. Ik, ik denk, ik trek de, de stoute gewoon aan, ik ga gewoon kijken. Maar zijn nummer staat gewoon op zijn website. Dus ik heb ja. hem gebeld. En uh, hij zei meteen: Nou, ik heb nog langer in Zandvoort gewoond als waar dan ja, ook. Klopt. Bij de Krocht. Ja. Hij woonde op de Krocht. Oh, nou, woonde op de Krocht. En uh, Jaap uh, Koper, die kent hem goed. Uh -huh. En ik zie dus allerlei reacties op Facebook. Ik denk, nou, nah, die moet erbij. Ja. We hebben die borrel gehad, weet je, die mm -hmm. zomerborrel van mm -hmm. ZFM. Nou, dan hoor ik van al die jongens daar: je moet Kees van Amstel hebben. Maar ben ik dan helemaal, uh, want ik ken Kees van Amstel niet? Dat is wel jouw probleem hoor. Hij Dat lijkt me ook. Je zou dus. Ik weet ook niet dat sommige Zandvoorten zeggen geen idee. En andere Zandvoorten zeggen ja, tuurlijk die Maar wat doet hij? Hij is hier volgens mij geboren in Zandvoort. Hij is hier opgegroeid. Hij is volgens mij op zijn 20ste, 15ste naar Amsterdam verhuisd. Hij is een laadboeien, zegt hij zelf. Maar hij is altijd het gevoel we even Zandvoort, dus daar kent hij veel mensen van. Op Radio 1 en Maar hij is ook bekend op tv. Ik weet niet of het sluisbeschutters is, maar zo'n soort programma. Oké werkt hij mee, voor die korte sketches. En ik ben zelf naar zijn show geweest in, uh, in het mooie Uitgeest, ja. in het uh, Theater de Zwaan. Maar het is een hele leuke show. En, okay. uh, hij, hij is door het hele land ermee. Dus ja. het is voor ons echt wel heel leuk dat hij in die hele serie ook nog ergens een plekje heeft om naar ja. zover te komen. Hij stond, ja. uh, hij stond twee dagen geleden in Beverwijk nog. Een aantal uh, kennissen van mij die zijn daar geweest. Die hebben ontzettend gelachen. Dus, uh, hij is ontzettend hij is leuk. Hè? Ja, ja. Ja, is Ik ben in twee twee de week. kleine komedie ja. geweest. Hij is toen... ook trouwens een column op uh, Radio 1 Journaal. Ja, dat is ook wel jaar. En, ja, ja. en daar is hij toevallig vorige week mee gestopt, twee weken geleden. Oh ja. ik hey. was aan het vertellen ja. Ja, ik was naar de kleine komedie daar had hij een première en ik zie daar allemaal mensen uit Zandvoort en zijn vader die heeft altijd bij de kerk gewerkt Okay. Hij heet gewoon Stam van zijn achternaam. Oh ja? oh, en ik ja, had dus ooit nou een keer iets, iets willen organiseren in de kerk. En toen had ik met hem te maken. Ik denk, wat komen die nou doen? Ja. Dus uh, zo leuk. Het hoort bij Zandvoort. Ja. Deze man is helemaal door, doorgebroken door heel Nederland. Dus Grappig. ik denk, goed om weer terug ja. te gaan. Uh, hey, 6 juni hebben jullie uh, Leonie Jansen en uh, Karel Krijshoff. Uh, nou, Karel Krijshoff kent uh, iedereen ja. natuurlijk van de banden Leon. De uh, samen ja. met... Uh, ja. Uh, op, op, op het trouwen van, van, van, uh, van Willem-Alexander en, uh, en uh, hoe heet ze ook weer? Maxima, Maxima heel goed. Uh -huh. <laughs> en, uh, maar Leonie Jans is een oude uh, discjockey van de VARA. Wisten jullie dat? Nee, dat wisten wij dan weer niet. Kijk, daar oh. heb ja. ik je. Ja, heel goed. Nee, nee. <laughs> maar, ja, die maakte programma's uh, bij de VARA op goed. Radio 3. Goed om te Mooi. vermelden is ja. dat uh, Leonie Jansen en Karel Krijnoord... die maken deel uit van de theaterweekend. Okay. En dat is dan 5, 6 en 7 juni. En dan is er iedere dag iets te doen in de mm. oh, wat leuk! En we beginnen dan met een Flamengo Show en uh, Dans. Met Conchita Boon en uh, Jeff Heijnen. Hele mooie programmering. Maar dan ook iets voor de kinderen. Dus dat hele weekend. De, uh, eigenlijk ben je... Ongelooflijk hard bezig met het programma. Ja. En je moet alweer begonnen zijn met het programma hierna 26, 27. Ja. Zijn, dus, ben je nu al? Zijn er dingen, zijn er artiesten die jij graag wilt hebben waar je achteraan gaat nog? Ja, zeker weten. Noem het, noem het iemand. Nou ja, dat, dat zijn de, de grote namen. Maar je moet natuurlijk ook nog kunnen betalen. Dus als waar. ik iemand heel erg leuk vind en ik zie dat uh, zo'n show uh, 9.000 euro ja. Karin in oh. bloemen. Ja. En uh, ja, daar kunnen we gewoon niet betalen. Nee, want er zijn 135 tonen, Ja, En dan moet je ja. kaartjes verkopen. Dus nee, ja, de ja. kaart in bloemen gaat daar niet door. En je kunt nog geen 80 euro per kaart. Dat vinden wij van niet. Het moet blijven is het antwoord. Zijn er nog ideeën rond uh, Grand Prix? Dat, dat willen we een oproep voor doen. Wij hebben een hele mooie zaal. We, midden in het dorp. Weet je wat je <laughs> moet doen? Want Olaf Mol. samen met. Uh, hoe heet die? Jack, uh, Jack Ploy. Ja. Die uh, ja. hebben een theatershow. Ja. En die, die leggen dan uit wat ze mee hebben gemaakt. In ja. de, wellicht is dat, nou, ja, dat zou wel een, een, een leuk idee. Omdat het geen idee zijn. Ja. Ja, ja. Die Marcel van Rabbel die zei... Van waarvoor maak je er niet een uitzending van? Maar de meeste ja. van die uh, ja, productiebedrijven... Ja. die gaan allemaal naar het strand. En die huren een strandtent af. Oh ja. Dus, maar uh, wat ons betreft, uh, juli en augustus, uh, laten we leuke dingen doen. Ja. Maar het meeste ligt plat. Dus uh, mm. de, de, de vaste gebruikers, zoals de zangkoren, de dansscholen... De, de, wat hebben we nog meer, muziekschool, dat gaat allemaal op vakantie. Ja. En um, je ziet qua programmering landelijk, in de zomer wordt haast niks gedaan. Mm. Dus dan denk ik, dan zijn we klaar voor de Formule 1. En andere leuke parties. Ja. Ja. Maar het is wel goed inderdaad om even aan te... We, uh, we hebben nu heel uitgebreid over de programmering. Die uh, Hilly samenstelt. Mm -hmm. En uh, waar we eigenlijk nu al trots op zijn. Uh, maar het gebouw De Krocht uh, is er niet alleen een theater. Het is ook echt een, een laagdrempelig cultureel gebouw. Zoals de wethouder graag noemt. Uh, voor de lokale verenigingen. Ja. Want, uh, we zitten eigenlijk door de week. Elke dag uh, is er bezetting. Er is uh, mm -hmm. elke avond door de week een koor aan het optreden. Of aan het uh, repeteren. We hebben de muziekschool die uh, vier middagen in de week daar les gaat geven. En we hebben een dansschool die uh, in oprichting hmm. die gaat daar les geven. Dus het gebouw is eigenlijk al elke dag uh, wordt het bezet en gebruikt. En dat is ja, natuurlijk uh, wat ja, het hoort bij zo'n dorpsgebouw. Uh, ja. ja. En daarnaast proberen we nog gaten te vullen met, met de programmering. Ja. Ja. En daarnaast zouden we eigenlijk ook nog wel uh, de zakelijke markt willen bedienen... waar we ja. misschien ook nog wat geld kunnen verdienen. Maar dat wordt redelijk beperkt, ook ja. doordat we eigenlijk al heel veel vaste gebruikers hebben. En die vaste ja. gebruikers hebben in principe de voorrang. Ja. Uh, Incidentieel kunnen we een keer... Uh, een, uh, vragen of ze op een vrijdagavond willen wijken... als er een programmering is. Maar in principe is het gebouw voor, uh, voor de Zandvoort. Mm. Ja, leuk. Dus nou in ieder geval, uh, het is mooi geworden. Ja, dus. er is wel even in. En, uh, ja. We zijn heel blij dat gisteren de aftrap is geweest. En ja. dat het nu uh, de eerste bezoekers zijn geweest. Het en het heeft... ging goed inderdaad, Ger, Dus dat belooft nog wat. Ja, het en, heeft, en, wat, uh, het <laughs> heeft wat gekost. He, want uh, politiek, politiek gezien is er ook een hoop gedoe over geweest. Het werd weer duurder en uh, uiteindelijk 2,5 miljoen. Dus. Ja. Ja. Ja. ja, daar zijn we niet over gegaan. We nee, Daar hou ja. ik de. Niet de. me niet mee bezig. dat nee, nee. is veel geld gekost. Ja, ik de, uh, misschien met Stefan uh, van Maar kan je ook zeggen de, uh, dat het geld wel goed besteed is? Want ik vind dat, en dat hoor je ook van de mensen die komen kijken... het ziet er kwalitatief allemaal uitmuntend uit. De installaties die zijn geplaatst zijn allemaal van hoge kwaliteit. Iedereen is onder de indruk. Uh, de sfeer zit erin in het gebouw. Het is, uh, het is echt mooi geworden. Ja, nog even over de opening, 14 februari. Want dan uh, komen er een hoop gebruikers en koren. En, uh, die gaan allemaal de hele dag optreden eigenlijk. Hè? Nou, van, het is Valentijnsdag. Twee, ja, Valentijnsdag. Dus uh, we hebben zoiets van uh, Hart voor cultuur. Uh, <coughs> uh, we gaan een middagprogramma doen met uh, allemaal kinderen. En Leuk. dansen. En uh, de, een gelegenheidskoor. Dus iedereen die wil zingen, die, die kan meezingen. Dus honderd uh, man op het podium of nog meer. En dan twee liederen over Zandvoort. En uh, dan hebben we echt een soort opening met Neil Gugnerly, Kees van Amstel. Burgemeester en wethouders, dan s'avonds. En dan uh, met het bandje van uh, Erik Kolen. Ja. Van de, oh ja, ja, ja. Hartstikke leuk ja, Amsting, ja, ja, en uh, de burgemeester. Het is ook leuk dat al die, die, die tekeningen van hem daar hangen. Ja. ja. Ja, ja. Dat, dat is ook wel passend. Maar we hadden nog geen materiaal van alle optredens van hen. Testijds de... hadden we geen beeldmateriaal van de krocht. Nee, we nee, nee, dus nee, nee, hebben dat beschikbaar gekregen. Oh, maar, zei, ja. wel tof. Ja. Nee, nee. maar wat ik ook nog wil zeggen, waar ik best wel trots op ben... is dat er, uh, de stichting Hart komt ook naar uh, de, de krocht. krocht. En dat zijn educatievoorstellingen voor alle scholen van oh, Zandvoort en de mogelijk. regio. Dus iedereen, dat, dat merk je, zoekt een gebouw mm. waarin ze dingen kunnen doen. Ja. En dat heb je nu. Ja. Nou, ik zou zeggen, houden de ze over de grond ook in de gaten, hè? want jullie hebben plaatsen. Uh, ja, het is wel nodig. Voor jou ligt je? De, uh, ja. de advertentie van de tuinbazen. Tuinbazen, en, inderdaad. Dat hebben ja. wij zelf geprogrammeerd op uh, 18 januari. Dat is een familievoorstelling vanaf 4. Plus. Hmm. Uh, maar daar, daar moeten we ook voor zorgen dat de zaal natuurlijk gevuld is. Uiteraard, dus, uh, dat Lof. gaat over zelf. Dus we zijn ook wel aan het kijken hoe de promotie werkt. En de krant is natuurlijk één ding, maar er zitten online natuurlijk heel veel mogelijkheden. We zitten hier natuurlijk ook een beetje reclame te maken voor de krocht. Ja. Uh, en terecht. Ja, nee, nee, maar het is, het is een... vooral ook een uitdaging om, uh, om, om meer dan alleen zandvers naar de krocht te halen. Ja. Want de ja. programmering leent zich ook voor regionale. Dus we, zet, we hebben ook geadverteerd bij de Little Locals. Bij de wie? Little Locals. Dat is een ja. platform uh, waar het vooral gericht is op ouders met kinderen. En die promoten de tuinbaas op 18 januari. Uh, dus de, en het is ook proefondervindelijk van het werkgebied. Ja. Uh, hoeveel ja. mensen krijgen het onder ogen en hoeveel mensen komen daadwerkelijk met een kaartje. Ja. Uh, en we gebruiken deze voorstelling ook uh, om wat mensen te bedanken en uit te nodigen leuk. om langs te komen die ons heel erg geholpen hebben de afgelopen tijd. Ja. En uh, ook de komende tijd nog misschien willen blijven helpen. Goed. Nou, We gaan er een, een beetje een eind aan breien, want er zijn nog meer gasten die stonden. Nou, nou helemaal nog niet komen. leuk hoor, we willen gewoon blijven. Blijf dan maar zitten. Ik beloof, vol 14 februari gaan we nog een keer praten, Absoluut. toch? Nehmen we Sonja mee. Ja, ja Sonja Koper. Ja. Ook ja. een programmeur geworden, eigenlijk, toch? Ja, zag ik. Ja, zeker. Dus. Maar goed, daar kunnen we okay. nog een keer over praten. Heerlijk, hartstikke bedankt voor je kom. Graag gedaan. Gilles ook. En Fijn op een weekend. heel goed weekend. Ga je vanmiddag weer heen, Gilles? Naar de... Zeker. Ik ga vanmiddag echt de, show de voorstelling bekijken. Oh, echt bekijken? Gisteravond ja, ja. was uh, <laughs> Maar stel ik met mijn hoofd vol met... Ja, gaat dit goed, gaat dat ja, goed? Ja, ja. Ik heb me voorgenomen straks in de zaal te gaan zitten achterin... en uh, ook even te genieten van de voorstelling. Helemaal goed, ja. helemaal goed. Hartstikke leuke voorstelling. Bedankt. En tot de volgende keer. Oké. Bedankt. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we gaan door met ons programma Gert. Ja, we gaan zeker Jij door. Jij liet allemaal mooie foto's op je telefoon zien. Ja. Aan onze volgende gast, Kevin ja. Stefan. Welkom, hey Kevin, uh, Kevin. Ik kwam Kevin tegen in de sportschool, want uh, wij sporten natuurlijk allemaal heel uh, fantastiek. Ja. Hadden we net ook al over jou? Ja, over jouw, uh, <laughs> Nee, dat gaan we niet doen. But, uh, running out of time. Uh. Uh, ja, dat is ook weer leuk. Nee, uh, we hebben Kevin gevraagd uh, om te komen, Ach, want hij is de lijsttrekker wordt hij, van het CDA. De Dorfspartij uh, uh, CDA, moet ik eigenlijk zeggen. Dat een belangrijke toevoeging inderdaad. Of uh, krijg ik dan uh, nee. Nee. nee, we gaan goed in de peiling, dus uh, mag je CDA zeggen. Ja, ja. Oh, <laughs> nee hoor. Nee. Ja, die gaan landelijk goed in de peiling. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, als, als, als ik mijn mede zo spreek, dan... Dan hoor ik toch wel ook positief verhaal over wat we hebben gedaan. Ja, dus, uh, ja door wat ja. jullie hebben gedaan of wat uh, Harry Bontebal heeft gedaan? Nee, men is uh, uh, uh, positief over, over uh, hoe wij dat hebben gedaan de ja. afgelopen jaren uh, okay. met, met, met het team. Uh, wat, wat hebben jullie goed gedaan, uh, Kevin? Kijk eens, ik heb hier wat voorbereid. Uh, oh, uh, ik ga uh, het voorlezen. Uh, drie, pagina's. <laughs> ja, drie pagina's staan hier. <laughs> nee. Nee, uh, maar uh, wat, hebben jullie, wat hebben jullie bereikt de afgelopen... Ja. Nou, wat ik ja, toch wel heel belangrijk vind, uh, juist omdat uh, <tie> juist bij de begrotingen, uh, hebben, hebben we natuurlijk altijd uh, de, uh, vaak de oppositie die, die zegt uh, dat er uh, uh, niks gebeurt. Hè, dat er ook veel geld over is hè, in de begrotingen. Uh, als er geld overblijft, betekent dat, dat er dus uh, uh, ja, niet wordt uitgevoerd. Maar uh, dat is een verkeerd beeld, want we hebben toch echt heel veel uh, uh, bereikt deze periode en ook heel veel op de rit gezet. En even een paar voorbeelden geven, want daar, daar vragen het natuurlijk om. Kijk, um, tot verbeelding spreekt uh, de Duinwachter. He, die is ja. gestart deze periode. Uh, uh, Eind vorige periode. Maar het als... is dus, dus een, uh, niet van de gemeente. Het is een, uh, een nou, particulier okay. initiatief. Een uh, particulier initiatief. Maar uh, ook in de gemeente binnen één jaar van, van, van, van, van, van plan tot... Tot, uh, ja, oké. Okay. Ja, dat is, dat, is, dat is snel hoor. Nou, vooruit, ja. die krijg maar je goed. mee. Oké, okay, uh, <laughs> ik ga nog andere noemen. Uh, we hebben uh, een hebben, hebben besluit genomen over het Heimanshof, Manees Rukke? Ja, dat, <laughs> dat staat nog niet Nou, dat staat, er staat nog niet. Ja, de plannen waar. zijn er, maar... Uh... Nee, maar kijk, uh, uh, Hans, uh, oké, okay, dat, dat, dat staat er niet. Oké, okay, maar dat kunnen we ook al hebben. Waar, waar, waar wordt er dan inderdaad... Uh, uh, nou ja, daar wordt gebouwd. We hebben uh, deze periode geopend de watertoren hè de watertoren ja oké okay. ja ik, ik zeg het geleerd, toch he? eventjes want, want mensen mensen zijn slecht van geheugen ja. maar het is begin deze periode opgeleverd hè ja, is, ja. Het is, ja. Uh, dus dus wordt continu gebouwd hè mm -hmm. ik noem nog even Maria School, nou. dat duurt wat langer helaas uh, uh, Heijmanshof hè uh, hebben hebben we uh, uh, gezet. Uh, is ook niks gebeurd hè de afgelopen vier nee, jaar nee daar zijn we een beetje uh, teleurgesteld ja. over ook maar uh. dat heeft een beetje te maken ook, ook uh, uh, uh, ja, dat, uh, Maar ja dat is toch niet alleen het CDA Nee, maar is toch een grote partij. Ja, alleen. Sorry, wat ik bedoelde is net, men is tevreden over wat wij als gemeenteraad. Ja, ja, oké. Ik ben alleen op CDA, dus ik hoor mensen positief over hoe het gaat. Natuurlijk zijn er altijd wat strubbelingen. Dat hoort ook een beetje bij Zandvoort. Ja, het misschien zo nog even over hebben. Maar ik hoorde jou net een paar bouwprojecten noemen. En er is wel iets gebeurd natuurlijk. Maar het duurt allemaal heel erg lang met bepaalde zaken. Kijk. Ik bedoel, uh, dat we daar nog even op terugkomen. Uh, dus waar Meneer Zulke stond. Uh, ja, de, de, de, de, hoe heet dat zou worden verplaatst. De, de, de, de, de, ja. Hoe heet dat nou? De, ja, kijk, wat daar... Um... Want daar, daar zouden sociale woningen komen, hè? Op, de, op, de, op die plek. Ja, uh, nou, uh, een mix. Daar komt een mix. Kijk, uh, uh, dat was trouwens ook nog best wel een discussie uh, in de Raad van... Uh, uh, uh, een aantal tegenstanders vonden dat het meer woningen moesten worden en, en, en wat kleiner. Uh, maar wij hebben gekozen voor, uh, om, om naar de, de, de, de buurt te luisteren. En, hmm. en is gekozen voor uiteindelijk 50 woningen en een goede mix. Dus, dus, dus, ja. dus ook, ook, ook betaalbare woningen, niet alleen... Niet alleen we bouwen al heel veel sociaal. Uh -huh. uh, entree hebben we trouwens net besloten. Entree, dat is uh, passage. Ja, ja. Daar komen alleen maar sociale woningen. Ja. Dus kijk, we, we, de mix... Nou, die staan er ook nog niet. Maar ik zie nu een, een enorme fietsparkeerplaats waar drie fietsen staan. Ja. Ik bedoel ja. Hans, jullie willen alles tegelijk. Oh, sorry hoor. Oh, ja, <laughs> nou, ja, kijk, Hans, het, Nee, maar als we het over woningbouw hebben... Ja? dan moet je ja. toch een klein beetje kritisch zijn? Ik bedoel nee, we mogen zeker kritisch zijn... Uh, maar je moet, okay, je moet even twee dingen uit elkaar halen. Ja. Ten eerste, wat kunnen wij als gemeente doen? Mm -hmm. ja. En wij als gemeente zijn echt wel doortastend. Ik bedoel, uh, uh, en we pakken door. Want, want ik noem net uh, een aantal projecten. Passage hebben we ja. dit jaar besloten. Althans, we zijn er in 26. We hebben 25 besloten. Uh, Heimanshof hebben we besluit overgenomen in 24. Dus we zetten allerlei projecten op de rit. Uh, we, we, het kan snel wat de gemeente betreft. Duinwachten noem ik daar maar als voorbeeld... Nogmaals, in één jaar van plan tot, tot, ja. de, tot vergunning, nou, dat, dat, is, dat is ongekend. Maar uh, we lopen ook tegen een aantal zaken aan die wij niet kunnen oplossen. Dat weet ik wel. De stikstofcrisis en ja. noem maar op. Dat, dat, dat, en de ja. duimwachten was het natuurlijk voordat het hele stikstof ellende. Uh, ja. Uh, ja, klopt. Begon. En bij Curetex bij bijvoorbeeld hebben we natuurlijk daar nu een, uh, een probleem. Want, uh, want ja. dat, daar, daar, uh, daar lopen we nu tegenaan. Dus dat, dat wordt het belangrijkste bouwproject van Stamford van, van de afgelopen 10 uh, ja. jaar ja. Daar. Ja. Dan moeten bijna 500 woningen komen. Zeker, zeker. Ja. Ja. Wanneer staan die ja. er, dingetje? Ja, als, als alles. Uh, Meezit? Uh, mee zit, dan, uh, <laughs> dan gaan we toch een begin maken uh, volgend jaar. Ja. Uh, dus 27. Uh, ik, ik heb ook uh, nauw contact met, uh, met een aantal initiatiefnemers. Uh -huh. uh, en, uh, ik, ik ook, ja. Uh, ja, en ik weet dat zij uh, klaarstaan. Uh -huh. Dus het komt nu echt aan op de aanvraag van de vergunningen. En uh, ja, men kijkt toch wel een beetje naar, uh, hier nu naar Den Haag. Uh, naar een kabinet. Uh, en en hoe, wat gaat het worden met, ja. met stikstof? Ja. En, en, uh, nou, ja, we hebben net het nieuws ontvangen gisteren dat er een kabinet gaat komen waarschijnlijk. Een kabinet, kabinet. Mm -hmm. ja, Dat Dus ook de kabinet, goed nieuws ja. voor de, ja, de ontwikkelaars hier. Ja. Maar wij kijken natuurlijk ook met net zoveel smart uh, naar Den Haag. En dat is toch trouwens ook iets wat wij in ons programma ook wel gaan, gaan uh, benoemen. Of we hebben benoemd. Hè? Dat is het niet gepubliceerd, maar we gaan het zo dadelijk publiceren. Is uh, uh, Wij gaan alles wat wij kunnen doen, uh, uh, aan ons kant doen. Maar we moeten ook echt als, als, als gemeente uh, meer uh, vanuit Den Haag uh, uh, vragen. En, en we hebben natuurlijk als CDA, uh, als landelijke partij ook, wat dat betreft, korte leiding ja. geldt ook van een aantal andere partijen. Maar dat helpt je wel. Want ik kan nu wel zeggen, wij hebben contact met, met onze vertegenwoordigers in, in Den Haag hierover. En, uh, en, en in die delen overigens ook de urgentie. Dus, dus mm -hmm. daar ligt het inderdaad. aan. Alleen, nou, en en misschien worden. wat meer samenwerking tussen de partijen hier in de hè? Ik bedoel... Ja. Uh, uh, niet voor niks is die coalitie geklapt op een woningbouwproject. het is ja. ja. uh, hof. Ja. Uh, dat, dat is gewoon jammer. Hè? Dat uh, jongs Land uit die coalitie stapte. Jullie zijn nu uh, met uh, de VVD en uh, ja, eigenlijk half uh, OPZ. Ja. <laughs> zijn, zijn jullie doorgegaan? Ja. Eigenlijk zou het niet moeten, hè? dat je gewoon ja, die vier jaar moet volmaken. Vind je niet? Ja, weet je Hans, natuurlijk wil je dat, dat het allemaal helemaal uh, in harmonie is. Maar het feit, feit is gewoon, uh, uh, uh, het, uh, het is niet altijd ideaal. Maar ik vind wel dat je moet kijken, van, uh, uh, is het werkbaar? En ik denk dat het is werkbaar, want Aha. we nemen nog steeds besluiten... We nemen nog steeds uh, goede besluiten. Er zijn geen impasses. Ja er zijn wat impasses geweest over, over uh, de, de asielproblematiek. Daar zijn er wat mm -hmm. impasses over ja, geweest. Maar ja. verder is er, is er geen uh, kink in de kapel gekomen. En we hebben gewoon uh, uh, zoveel kunnen besturen. Ja, nee, er zijn nog goede dingen gebeurd. Ja, dus dus, dus uh, ik ben met je een, zo, het je eens. Het straat natuurlijk altijd negatief op de hele mm -hmm. politiek af, als, ja. als een coalitie niet ja. doorgaat. Maar ik, je moet ook kijken van uh, hoe wordt het dan opgelost? En ik denk dat we toch. Uh, ja, uh, uh, tevreden het kunnen afsluiten, deze raadsperiode. In ieder geval beter uh, dan voorgaande jaren. Ja, ja precies. We gaan het niet met de knal uit. Nee. <laughs> ja. Jullie uh, partijprogramma moet nog gepubliceerd worden, hè, want dat heb ik nog niet uh, kunnen nee. terugvinden. Nee, nee. Uh, de lijst uh, is wel bekend, hè, volgens mij. Klopt. Er zijn 17 personen op, klopt, klopt. dat? Ja. Uh, jij wordt dus lijsttrekker. Uh, er zitten ook er staan weinig vrouwen in, ik film mij op weer. Ja. Dat uh, ook, ja, dat is natuurlijk een probleem met de VVD, maar... Nou, uh, nou, nou. No. No. Ja, nee, ja. <laughs> oh, oh. Ja, Siska heb je, maar dat houdt het een beetje op, ja. Maar het, het valt mij sowieso op dat er weinig vrouwen op de lijst ja. staan. Ja, ja ik, Hoe kan ik, dat? Kijk, ik wil natuurlijk altijd inderdaad uh, ook, ook, ook, ook een goede uh, afspiegeling van de samenleving op de lijst. Hè? Uh, alleen dat, uh, ja, dat lukt niet altijd. Het heeft ook gewoon mee te maken... Kijk, we, voor je beeld, heb hebben ook heel veel dames op de achtergrond die heel hard meewerken ja. aan programma's... aan aan, aan, aan uh, uh, bijeenkomsten en, uh, en, en ook inhoudelijk hun uh, uh, input leveren. Maar ja, niet iedereen kan en wil ook uh, uh, door het raadslidmaatschap. Het is, het is echt begrijpelijk, wel, ja, gaat, ja echt zeker. Je, hoor. zeker. En jij, jij wordt uh, fractievoorzitter, hè, als het goed is? Nee, geen uh, fractievoorzitter. Kijk, uh, we hebben heel de... Nee, je bent nu niet fractievoorzitter. Nee. Maar als jij eerst op de lijst staat, dan moet je wel fractievoorzitter weer, toch? Niet per se. Oh, dat hoeft niet, nee, per, niet per se. Per se. Ja, Want Ik jij moet... bent er in 23 mei gestopt. Ja. En uh, toen heeft uh, Rolf dat overgenomen, ja. Rolof Enstra. Ja. Ja. Uh, waarom ben je toen gestopt eigenlijk? Als voor ja. voorzitter? Ja, dat is goed. Uh, maar één nog, nog kort daarvoor. Ja, oh, uh, kijk, ik denk dat wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen is dat uh, uh, als zo'n lijst samenstellen, dat is altijd een, een, een, een, een, een fase. Een, een, een, een, dat doen we altijd samen, hè, in overleg. Ja. Ja. En uh, kijk, ik, ik ben net iets langer dan Ralf uh, uh, uh, uh, al actief. Hè? Uh, uh, het scheelt niet veel, maar, maar net een paar jaar meer. Dus ik heb nog wat, wat uit het verleden mee. En uh, uh, we hebben gewoon met z'n allen besloten dat het... Uh, uh, ja, dat, uh, ik, ik heb zin om, om, om die debatten te gaan doen zometeen... met de andere lijsttrekkers. En uh, nou, we hebben het zo afgesproken dat ik denk dat het zo ging doen. Ja. Uh, vooral dat niks aan het, aan het uh, fractievoorzitterschap... want Ralf doet uh, echt ja, een perfecte goed. job. Dat Doe ja, ja. doet hij ook beter dan ik, vind ik. Want... Uh, huh. De reden waarom ik dus ben gestopt om je vraag te beantwoorden, is eigenlijk dat we merkten dat in, in, de, in de setting toen. Uh, ik, ik ben mijn werk, hè, ik heb ook een vrij intensieve baan. Ja, als advocaat. Uh, advocaat hè? Ben je advocaat, hier, toch? inderdaad. Ja. Het dus, ja. is nog geen 9 tot 5 baan en dan komt dat nog eens bij. in ja. je privé. Dus, dus ik merkte gewoon dat eigenlijk. Weet uh, uh, dat iets te veel? Weet dat te veel. Ja. En ik ja. kon me niet meer op de inhoud van, de, van, de, van, de, van het raadswerk mm -hmm. focussen. Ik, ik was alleen maar aan het praten over uh, ja, ja, schikkingen met: met oké, okay, hoe, hoe gaan we een compromis vinden? En dat kwam een beetje ten kosten van het inhoudelijk werk En dat vond ik eigenlijk niet meer zo leuk. En Ralf mm. uh, die, die, die vond het wel leuk om daar een, een switch te maken. En eerlijk gezegd, dat werkte best goed. Want okay. uh, hij heeft er heeft lol in, hij heeft ook lol in. oh zeker, ja, hij komt goed over. Ja, is absoluut, dat is prima. Ja. Ja. Ook als hey. voorzitter als van, van, van de commissie doet hij het trouwens al goed. Ja, zeker. als uh, dus. ja, Af en toe uh, ja. treedt hij op als voorzitter van de commissievergadering. Ja. Um, een icoon uit de... de, de Lezant voor zijn politiek, die, die stopt mee. Dat is wel jammer natuurlijk, hè? Gert-Jan ja, ja, einde... ja, Vind je het jammer of niet? Het einde van een tijdperk. Hij ja, een tijdperk, ja. <laughs> Want hoe langer hij... Voor hij en nou hij even. is even de la laatste, die, de langste... die, die heeft uh, gezeten. heeft gezeten, dat, heeft gezeten. Ja, ja, dat denk ik wel. Hij nou was inderdaad ook al heel lang in de raad... dus in de gemeenteraadspolitiek... En, uh, uh, maar hij is niet helemaal weg. Hè. Bedoel, hij hij heb, staat nog bij jullie op de lijst, hè, als uh, lijstduur. En hij blijft natuurlijk ook wel als als, als, als, als, uh, als spraakbaar, hè, als, als aanspreekpunten en als klankbord blijft natuurlijk ja. ook altijd bij ons, uh, voor ons bereikbaar. Ja, geen wethouder meer. Nee, geen wethouder meer. Maar niet ten nadelen van ja. jou, hij is natuurlijk wel de bekendste uh, CDA-politicus, ja. zeg maar. Ja, uh, ja. En als hij nog op de lijst staat, dan heb je de kans dat hij toch een hoop uh, focus. Ja. Dan, uh, nou ja, goed, ja, ik, ja, kunnen, toch of ja. die. Ja, ik weet het niet, kunnen. maar... Maar hij heeft toch echt wel duidelijk aangegeven, daar willen we ook, ook geen kiezers uh, uh, uh, mee, mee uh, om de tuin leiden. Hij gaat echt niet meer terug in de raad. Nee. En, en, en, en, en hij wil echt ook stoppen als wethouder. Dus je kan beter op jou stemmen gewoon. Ja. Ja. Ja. En, uh... en wie gaan jullie dan als wethouder uh, naar voren ja. ja, dat, dat is, is een wel beetje wel... vroeg. Kijk, we hebben, ik kan wel zeggen, we hebben een aantal geschikte kandidaten uh -huh. we in een luxe positie. Een en, aantal, noem, noem maar eens één. Een. Ja, nou ja, ik wil ook, ook, ook willen van de, van de, de heren ook... Nee, de, maar voor onze de, luisteraars en, het is het gewoon <laughs> heel leuk, weet je ik bedoel. Ja, uh, nou goed, we, we moeten daar... Kijk, dat is sowieso een proces wat, wat na, de, na de uitslag komt. Ik ja, kan er wel want, één zeggen. Nou, oh, ik weet ik, ik, ik, ik niet wie je in gedachten hebt. <laughs> ik, <laughs> ik weet het niet. Ja. Ja. Kijk, je Kevin, Kevin Stefan? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik ga dat zeker niet doen. Ik, nee. ik, ik, ik, ik vind het raadswerk veel te leuk. Ja, ik ik ja. ben daar niet, daar niet ge, geschikt voor, denk ik. Dus, ja. dus ik, ik denk dat. Uh, dat uh, ik moet ook echt. Uh, uh, uh, met mijn standpunt kunnen pleiten. En de wethouder is dat toch, toch meer een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, bestuurder. Ja. En misschien ook wel goed. Kijk. Uh, uh, de woord tegenwoordig is het, uh, het is bijna hot om, om ook uh, uh, wethouderskandidaten te profileren. Maar eigenlijk is dat, vind ik, dat moet je juist als je in een positie bent dat je, dat je uh, een keuze hebt, uh, dan moet je dat ook uh, even van de uitslag ook laten afhangen. Ja. Want je moet ook kijken met wie moeten we zometeen in een coalitie en, en wie is daar de beste kandidaat voor. En uh, ik denk dat het niet, niet goed is om daarop op te op En Hier zijn de grootste partijen, hè? Nee, nee jongs Antwoord. Jullie waren de tweede. Tweede, ja. Schilder Paas. Schilder stemmen, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar, maar goed, GroenLinks Partij van de Arbeid... is er niet zo moeilijk over wie er een... Uh, nee, dat zeg kan. Maar de, de dat mag ook. Maar, mag ook natuurlijk. Nou ja, ik denk dat het wel dat goed is om daar wel een onderscheid te maken. In die zin van, uh, uh, kijk, uh, daarom vind ik het eigenlijk niet, niet zo spannend... wie de, wie de lijsttrekker is. Want kijk, uh, daar, is, daar vindt natuurlijk een, een fusie plaats. Uh. Mm -hmm. dus ik snap dat zij daar ook, ook, ook, ook, ook, ook dat willen uitleggen. Hoe, hoe ze dat dan zien, waarom die een op, de een op een en de andere... Uh, ik snap dat wel, maar uh, ik denk dat uh, dat geldt ook voor uh, GroenLinks PvdA, maar ook voor ons. Ik denk dat, je, dat heel veel partijen in Zandvoort, ook, ook VVD, maar ook alle partijen die ik ken. Uh, er is een team wat samenwerkt en, en wie één en twee is, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Want ik zie toch echt wel dat, dat, dat alle partijen waar we mee, mee werken, dat is een teamverband. Hè? Er zijn ook commissieleden die stukken voorbereiden. Dus eigenlijk, eigenlijk zegt dat niet zoveel wie het is, behalve dan wie uh, aanschuift bij de debatten ja, maar als jullie weer in de coalitie komen, dan, dan uh, willen jullie wel heel graag betrouwbare coalitiepartners hebben. Hè? Ik heb je hadden er een paar keer in de vergaderingen over, uh, ja. ja. over, betrouwbaarheid uh, horen ja. praten. Daar werd je enorm op aangevallen door uh, OPZ en, uh, en ja. Jong Stanford. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat bij jou overgekomen toen? Ja, dat, dat... Was het een misverstand? Of? Ja, nou, het, het, het, het, het kwam een beetje... Ik, ik was zelf niet de woordvoerder toen, maar dat kwam een beetje... Ik, ik snap achteraf wel, wel waar, waar dat vandaan komt. Want hoe kun je daar on, on, on, oneens over zijn over betrouwbaarheid... Hè? en, en, en dat, je, dat je een degelijk bestuur wil neerzetten. Maar het werd een beetje uh, verkeerd opgevat. Want, want men, uh, men dacht dat dat uh, uh, vanuit de hoogte bedoeld was. Maar het was juist echt een oprechte oproep. van Jongens, uh, we hebben hier echt wel uh, een, een, een aantal taken voor Zandvoort uh, te, te klaren... En we hopen gewoon echt dat iedereen, hmm. uh, uh, dat iedereen uh, uh, uh, mooi, mooie kandidaten vindt die dat willen oplossen. En ook ja. vier jaar lang. Ja. Want uh, uh, ja, het is toch wel een commitment die je aangaat. dat is helemaal geen, geen sneer of, of, of vingerwijzing. Zo was het helemaal niet bedoeld. Zo werd het wel opgevat. En overigens, dat zegt ook vaak iets over degene die de boodschap ontvangt. Hmm. Hoe, hoe die dat ontvangt. Maar dat even terzijde. Uh, de oproep was echt wel van... jongens, we moeten hier wel een in zetten... waar we echt uh, inderdaad via jaar voor kunnen maken. En uh, uh, ja, laten we daar kijken... dat we met z'n allen daar een goede kandidaat ja. vinden. Alle partijen. Ja. Ja. Nou, jullie pleiten voor een fatsoenlijk dorp. Daar heb ik ook een paar keer voorbij zien komen. Op, ja. jullie, web op, op jullie website. Ja. Ja. Ja. Een fatsoenlijk dorp. Dus, ja, dat is alleen maar goed, hoor. En jij, gaat daar, <laughs> uh, jij gaat daar naar meewerken, zullen we maar zeggen. Toch? Ja, dat zeker. Ja, graag. Kijk, we... we we, we, ons, ons thema is uh, deze verkiezingen... Uh, uh, Zandvoort van jou. Ja, Zandvoort van, van, jou van jou om te wonen. Ja, ja. Zandvoort van jou om te ondernemen. En Zandvoort van jou... Uh, ja, eigenlijk vul het maar in. En ja. uh, uh, uh, Het gaat er dus om... Uh, uh, eigenlijk weer de Zandvoort centraal te zetten. Want uh, uh, uh, toerisme is natuurlijk... Uh, ons, ons inkomstenbron... Uh, maar we moeten ook oog houden voor de leefbaarheid. En uh, we moeten ook oog houden voor uh, bijvoorbeeld... Uh, dat er genoeg woningen beschikbaar zijn. Hè? Dat we dus ja. het, het oneigenlijk uh, gebruiken van woningen voor, voor veehuur Dat we dat tegen gaan. Dat is ook gebeurd, hè? Ja, is gebeurd. Hè? Uh, uh, er is ook heel veel over, over gezegd. Maar ja. het gaat echt om, uh, jongens, uh, uh, voor wie doen we dit allemaal hier? Het uh, Zandvoort moet toch echt... Uh, uh, ja zich hier nog prettig voelen en ook kunnen blijven wonen ja met huisbreken Zeker, nee, dat is dat is heel duidelijk nou ja jij gaat er mede aan meewerken zeg maar hè? we gaan, er hard, aan werken, we gaan er hard aan werken ja hard ja. aan werken inderdaad ja. we gaan het zien en beleven we gaan het zien en beleven want we hebben zo nog een gast dus we gaan oh interessant ja, zeker. Je, nou, ja, als jij meer wil weten over de Watertoren, dan. Uh, oh, dan blijf ik luisteren. Ja, je ja, ja, Blijf ik luisteren. Ja. Ja. Mag ik één afsluiten? Nou, vooruit. Ja. Uh, ja. Nou, ik vind het toch wel heel belangrijk. Er is iets over de klocht gezegd. En daar wil ik toch heel even kort mee afsluiten. Oh ja, de krocht, ja. Dat vind ik toch wel heel belangrijk. Dat, dat, uh, uh, uh, maar dat in de politiek wordt het toch vaak. Het vergeten kindje soms. Maar. Zo belangrijk dat de kocht is geopend. Natuurlijk, dat dat nee. Dus ja. Want één ding, ik heb een quote gehoord naar wat we in Amerika zien, en dat was helemaal terecht. Hè. Cultuur is de vijand van de dictatuur, want cultuur is het aantal denken. En daar houden dus dictators niet van Of ja. mensen die verkeerde ja. informatie verspreiden. Nou, ik, denk, ik ben zo blij dat de kocht, de kocht is geopend. En de nou, de officiële opening moet nog komen, hè, 14 februari. Maar dat uh, ja. in gebruik is genomen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar Gert-Jan heeft er ja. natuurlijk ja. wel heel erg voor gestreden ook. Nou, we waren heel een sterker nog. Dat er was echt uh, niet zeker dat dit ging gebeuren, nee. hoor. Want ja, we hebben het toch echt, echt wel met nipt uh, uh, dat geld ervoor kunnen vrijmaken. Ja. Ah. En uh, maar nogmaals, dat is geen luxe. Ja, hulde. Voor ja. Absoluut. Nou, ja. heel goed, uh, Dankjewel Kevin. wel. Ik vind het wel vooruit nog, hè? Uh, ja, graag <laughs> gedaan. Okay. We spreken hier de komende maanden nog meer, natuurlijk, richting gemeenteraadsverkiezingen op 18, ja. 18 maart. Ja. Ja. Uh, bedankt voor je komst ja. en een goed weekend. Goed weekend ook, jullie. Oké, okay, ja, we gaan ja. nog even snel een muziekje doen en dan, uh... As the snow flies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 ...as her young man die ...in the guitar... ...on a cold and grey Chicago morning... ...another little baby child. Elvis. Ja, ja. Elvis, Elvis. We gaan naar het laatste onderwerp. Ger. Het laatste uh, onderwerp. Ja, en, laat uh, daarom gaan. hebben we Elvis even ingekort. Want uh, ja, tegenover ons zit... Uh, ...Kees Drijsma. Kees Drijsma. De uh, architect van, het, uh, van het de Watertoren. Water goedemorgen. Nou, uh, goedemorgen, uh, goedemorgen. welkom. Kees. Kees. Uh, de, ja. burgeme de burgemeester die heeft verteld dat uh, eind april uh, het hoogste punt is bereikt. <laughs> ja, dat heeft hij twee keer gezegd in ja. de interview met TETWM. Ja, ja, Plus ja. is er een ook nog. Ik denk dat hij dan even mee moet helpen. Ja. Dan, dan wordt het wel... Want uh, wij dachten ook... Oh, ja, oh, dat, oh, dat gaat hem niet worden. worden nee. nee, dat gaat hem niet worden. Nee, er zijn aardig wat tegenslagen. In de originele planning was dat wel het geval. Ja. Maar uh, er is... Uh, uh, in eerste instantie is er asbest uh, gevonden. Zodra je maar iets van een vezel vindt... Ja. Dan behoor je in Nederland alles dan ook weg te halen. Dus dat was, was bij het de sloop al. was bij de sloop, ja. Ze ah. De hele betonconstructie die zou blijven staan... Ja. Of die blijft staan. Uh, die hadden ze ingesmeerd met een of andere bitumineuze spul met ah. asbest erin. Ah. Dus ze moesten alles belangstelling. Dus dat heeft uh, heel veel vertraging uh, opgeleverd. En vervolgens kwamen ze erachter dat ook beton, waar we daarboven al achter waren gekomen, dat er overal betonrot in zat. Maar zelfs tot in de fundering oh ja, was overal waar? betonrot ja. was geconstateerd in de kolommen. En, en, ja, is, en is, er... dat, is dat van tevoren niet... niet uh, ter... nou, in de fundering, daar, daar kom je niet. Nee. Uh, dus dan, dan hadden we uh, een gat moeten graven. En uh, het, is een, het is een plaat van 1,20 meter dik. En ja, die hebben ze helemaal af moeten bikken totdat er geen betonrot meer tegenkomt. Maar is dat en... niet een beetje normaal bij een gebouw van ruim 75 jaar oud? Ja, ook wel. Maar we hadden niet verwacht dat ook bij de fundering uh, oh. daar... Uh, okay. je... Maar wat, wat is dat precies, betonrot? Nou, dan komt er lucht. Feitelijk uh, sluit beton uh, het staal helemaal af. Ja. En dan is het luchtdicht en dan kan het dus ook niet meer roesten... En dan blijft het daar gewoon zitten. En dan doet het zijn ding. Zodra er lucht bij komt. Of zout lucht in ons geval. Dan zet uh, staal zet uit. En dat drukt de beton weg. En dan uh, ligt het open. En dan gaat het nog veel sneller. En dan vreet het de hele constructie vreet het weg. Okay. Dus het is maar goed dat we het ontdekt hebben. Want ja. we, we, we lieten natuurlijk de hele constructie staan. Mm -hmm. Hij moet natuurlijk niet omwaaien. Als je nee, dat daarom. Maar is, <laughs> nee, dat de Even, even voor, voor een idee. Hè. Die, die plaat is 1,20 meter dik. En ze hebben dus nu uh, om de 15 centimeter... een gat van 1,80 meter 80 diep moeten boren. Zo. En dan, dus dat zijn iets van 3000 gaten. Dus de arme man die dat gedaan heeft... die, ja. echt, die heeft dus standbeeld verdiend. <lacht> uh, en daar moeten dus nieuwe wapeningen staan... en dan moet er opnieuw aangestort worden. Ja, ja. Dus je kunt je voorstellen dat die 3000 gaten... dat heeft even wat tijd gekost. Ja, ja. En vandaar dat we ook nog niet... Uh, uh, de burgemeester te willen kunnen, kunnen zijn... Nee. in april op het hoogste punt zijn. Nee, dat is lastig. Ja. Dat is lastig. En ja? wat, is, wat is nu het uh, idee? Ja, ik denk dat het einde van... Het... Ja, ik ga het nu heel snel. Hè. De fundering die is nu gestort. Ja? En uh, al die panelen... want het zijn allemaal pre-betonelementen... die in de, in, uh, in de binnenkant zitten... Die, die, zijn al, die waren al helemaal klaar. Dus de hele toren is eigenlijk al klaar. En het is een bouwpakket. Dus om de 14 dagen wordt er een halve verdieping... Uh, gemaakt en dan wordt de vloer gestort. Dus elke maand gaat, het, uh, gaat er nu een verdieping opkomen. Dus eerst van buiten, zeg maar? Ja, nee, nou, de, nee, de binnenkant. Oh, de, de binnenkant. binnenkant. Okay. En dan gaat de metselploeg, ja. die komt er achteraan. En uh, die volgt de betonverdieping uh, ongeveer. Ja. En wanneer gaat dat beginnen? Nee, die zijn, ze zijn, ja, nu. zijn nu. Dus, ja, dus nu gaan ja. we elke maand, als het goed is... Gaan we, kon, gaan we een verdieping erop zetten. Dus, uh, oh. uh, ja, ja, dus dat is heel erg leuk. Ja. Ja. Ja, ja, we maken dus ook nu een... We zijn, in het begin hebben we een drone. <coughs> ja. Die gaat dus uh, uh, elke keer hetzelfde rondje doen om de toren. En om de zoveel tijd laten we die hetzelfde rondje doen. En dan kun je hem aan elkaar vast Oh, uh, ja. En dan zie je heel langzaam de toren groeien. Jouw drone. Uh, jij hebt ook een drone. Uh, ik heb ook een drone. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Heel kleintje hoor. Ja, dus maar uh, <laughs> is, dat, is dat ergens te volgen? Dat vind wel een leuk idee. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, kunnen we dat uh, niet op uh, ik, uh, ZFM Ja, kunnen we ja, niet. Nou, ik, ik, ik, uh, uh, ik ga het dus eens uh, even voorstellen. Ja. In de groep gooien. En, ja, dat zou uh, leuk uh, zijn toch? Om um, die filmpjes... Voor de, ter beschikking te stellen. Ja, dat zou dat heel leuk zijn. Ja, ja. Ja, nou, ik, ja. ik stel het dus voor. Ja. Ik, ja. Ben, ik, ik ben geen eigenaar van die filter. Nee, ik begrijp ik. Nee, ik begrijp kan ik. het heel makkelijk toezeggen. Maar, maar uh, op ZFM zouden ze kunnen uh, ja. laten zien. Dat dus ja. ja. hey, dus is natuurlijk helaas. Er wordt ook nog een appartement in gebouw naast uh, de Watertoren gebouwd. Klopt. Uh, daar is nu eerder mee begonnen. Ja. Klopt dat? Ja, want het was de bedoeling dat we dus. Eerst de toren zouden doen en ja. dan het appartementencomplex. Omdat dat ja. een hele klein bouwterrein is, moet je je spullen daar ook kwijt. Ja. De, de omwonenden hebben er natuurlijk wel heel veel last van. Uh, ja. Het is maar een hele kleine locatie. En, uh, maar goed, door de vertraging heeft de aannemer gezegd... Ja. om niet te ver achterop te lopen, gaan we nu toch maar beginnen met Filemaris... Uh, en die gaan we nu als, toch als eerste gaan we die doen. Dus vandaar dat je daar de eerste verdiepingen al uh, de grond uit ziet komen. komen. komen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. En ja. Al, al, alle appartementen zijn daar verkocht? Daar wel. zijn alle appartementen verkocht, okay. ja, ja. En die appartementen in de Watertorencel, hoe staat het daarmee? Daar zit uh, eentje, die is nog te koop. Dat is de tiende, <coughs> de tiende verdieping. Dus een oproep aan allen die uh, heel graag ja. het meest fantastische uitzicht van Godfurt ja. wil hebben. Maar is de, wat is de kosten daarvan? 400.000 uh, euro. Nee, nee <coughs> het, zit al, het, is boven, het zit iets boven... Uh, uh, uh, uh, ja, iets de, miljoen, ja, ja, ja, iets meer dan miljoen. Nee. Ja, ja, ja. En maar dat is niet de allerhoogste... Nou, net die is daaronder zonder optie. optie. Die is zonder optie. optie. En ja. uh, dat is even afwachten of die uh, helemaal door... Uh, en daar zit door. dan dit gedeelte ook bij? Hè? Ja, dat de boven... zijn de bovenste drie verdiepingen. zijn dat Oké. Okay. Ja. Ja. Is het 210 vierkante meter geloof ik? Nee, 250 of zo. 250. Ja, dat is Een ja, grote, grote, grote, uh, ja. hele ja. groot appartement ja. Dat hebben we gedaan omdat... Uh, we, wil, we mochten geen lift en trappenhuizen aan de buitenkant maken. En je wil natuurlijk wel met je lift naar, de, naar, uh, nee. naar je appartement kunnen komen. Ja. Dus dat is allemaal inpandig nu. Ja, hoor. en doordat het. Uh, hij zit ook in, op de plek waar vroeger ook de lift zit. Die ja. hebben we op dezelfde plek laten zitten. Ja. Uh, wel een nieuwe lift, hè? Ja, ja, ja, ja. Oh, ik zou niet durven. Ik zou niet durven. Ja. ja, ik ben er één keer in geweest. Nou, dat... ja. Maar nee, dus er, er, komen nu, er komt nu tot aan de eerste verdieping van het appartement. Gaat de lift door. Okay. En dan zie je hem aan de buitenkant, zie je hem niet. Nee. En, nee. en in de, er komt nog een, een andere lift, een heel klein liftje... Je hebt zo'n hele mooie grote ronde wand ja. hè, aan de pleinzijde. Mm -hmm. Daar om, uh, om vanuit het parkeren uh, op de onderste verdieping te komen... zit ook nog, ah. ook nog een liftje. Die okay. zie je straks helemaal niet, hoor. Maar, ja. want... nee, maar wanneer is het hele project klaar, zeg maar? is dat uh, al te zeggen? Ja, ik, ik, ik, ik verwacht toch dat... Uh, nog een klein jaar uh, na het hoogste punt, zeg maar. Ja, uh, ja, ja. Ja, ja, dus aan het eind van het jaar zitten we op het hoogste punt. Ja, en dan, en dan eind nog... 2027. Ja, dat ik denk dat, dat, dat, uh, dat de mensen de kerst kunnen vieren, hè, want het moet nog ingericht ja, worden. Ja, en, en, dus, kerst 27? Ja, ja. Dat, dat, ja. Dan, moeten, dan moeten wel alle dan de lampjes gaan, uh, daar de, de branden. Kerstbomen met de licht naar boven. Ja. Ja, jij, jij, bent, jij, jij bent de architect van het hele verhaal. Ja. Uh, in hoeverre ben jij bij de hele bouw nog betrokken? Nou, wij doen uh, de begeleiding. Dus uh, we hebben om de Twee weken uh, zitten we met elkaar om de tafel. En dan komen we allemaal dingen komen we tegen. Die bespreken we. En uh, ja, je hebt toch altijd dingen die niet uh, opgelost zijn. Mm -hmm. of die je per ongeluk tegenkomt. En daar moeten oplossingen voor gevonden worden. Uh, nou, dus, uh, en en, en dat, dat, dat is eigenlijk het hele proces door. Gaat dat, uh, gaat dat plaatsvinden. En, en kom je veel van die dingen tegen? Of? Ja, nou je krijgt bijvoorbeeld metselwerk. Daar uh, heeft de leverancier een proefmuur neergezet. En dan zitten er in één keer heel veel zwarte... Uh, uh, we wilden een paar zwarte plekjes hebben. Maar in één keer heb je een zee van... Ja. van nou, en dat is niet mooi. Dus dan moet je terug naar de leverancier. Bespreek je dat? Kan dat eruit gehaald worden? En dan zegt de ADEM, ja, dat kost weer geld. Dat kan niet. Ah. nou Dat zijn de gesprekken die je uh, uh, tijdens succesbesprekingen gaat. Ja, ja. Enorme klus, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik denk is dat de wel... omwonenden wel blij zijn als het er achter de rug is een beetje, denk ik. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Horen jullie ja. daar veel van? Van klachten? Of... Nou, ik, toevallig uh, het appart andere appartement uh, wat hiernaast mm -hmm. zit, dat uh, ja. uh, ook uh, door ons gemaakt is, uh, die woont ernaast. Ja. En natuurlijk vraag ik, ik ken hem toevallig. Uh, en zo langzaam bijna al die omwonenden wel. Maar, uh, dus ik vraag wel regelmatig. Van, nou Hoor je wat? Nu is dat een heel nieuw appartement. Dus hij zei, ik hoor helemaal niks. Ja. Zoals, uh, met dat sloopwerk niet. Maar de bestaande woningen die zijn minder goed geïsoleerd. Ja. Uh, die zullen uh, uh, vast wel eens wat horen. Dat, ja. Ja. Zeker met die, uh, die 3000 gaten die in de fundering geboren ja. hebben. Ja. Ja. Ja. Ik heb het ja, gehoord. Ik, ja. ik, ik kan... Ja, heb je het ook ja. gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. kan onmogelijk dat je dat niet hoort. Ah. Uh, hij komt er heel, lang, heel vaak langs mijn mond. Ja, ja. ja, lijkt ja dat zijn van die verrassingen. Dat zijn ja. hele, ah, voor de opdrachtgever hele dure verrassingen. Maar voor de buurt zijn dat hele vervelende verrassingen ja. Ja. ook. En die ja. hadden we natuurlijk niet, uh, niet ingekomen. Ja, als dat dure verrassingen zijn, is dat nog wel, uh, moeten die prijzen niet een beetje omhoog? <laughs> nou ja, die liggen al vast. Die liggen dus, al ja. vast. Nee, ja. dat is voor de opdrachtgever toch is een uh, probleem. Ja, nee, nee, nee. nee ja, dus ja. Dit, uh, ik denk... Uh, het, is een, het is een duur project voor iedereen. Hè. Ja, dat begrijp dat ik. Het zal wel mooi zijn als het uh, volgend jaar uh, helemaal weer staat. Absoluut, zeker. En, ja. Uh, ja. Uh, nou, het is wel een verrijking van het dorp. Ja, ik, ik ja. Kan, niet, kan niet wachten tot we uh, ja. de lucht ingaan. Je ja. uh, ja. uh, bent zelf ook geantwoord, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, dan, uh, ja, dan weet je het. Ja, absoluut en hoor. Tuinig. Als ik binnenkom rijden, mis ik hem nu wel ja. vanuit de Haarlemstraat. Ja. ja, dat hoor je veel, hè. Van de ja. de, die watertoren. Nog even een Wa paar maanden nou? wachten en dan gaan we hem weer ja. zien. Ja, begrijp ik. Uh, ja, we gaan bijna naar 12 uur toe. Uh, uh, hoe lang hebben we nog? Uh, we hebben nog een halve minuut. Een halve minuut? Ja, Nee, maar euh, hartstikke bedankt uh, voor je komst, uh, Kees. Tot de volgende keer. En uh, ja, tot de volgende keer. Nou, uh, uh, en uh, vanmiddag uit uh, uh, uh, uh, Zandvoort op zaterdag. Dit is ja. ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.